zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de beschermlaag van Tsjernobyl smeulen nog steeds kleine brandjes na een droneaanval vrijdag. Volgens het internationaal atoomagentschap IAEA komt er nog rook uit de zogenoemde sarcofaag en is er brandend plastic te ruiken. De sarcofaag is over de reactor gebouwd waarin de jaren 80 een kernramp was. Afgelopen vrijdag werd de overkapping volgens het Oekraïnse leger geraakt door een drone uit Rusland. Brandweerlieden zijn sindsdien bezig met het blussen van kleine branden. Europese landen zitten als het aan de VS ligt niet aan tafel bij de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse president Trump vindt dat Oekraïne wel moet aanschuiven, maar dat er geen plek is voor Europese landen. De Franse president Macron wil morgen een informele bijeenkomst met andere Europese leiders... over de mogelijke vredesonderhandelingen en de Amerikaanse plannen. Als die informele top doorgaat, is premier Schoof daar ook bij. In de Brusselse gemeente Anderlecht is voor de vierde keer deze maand geschoten. Gisteravond kwam bij een nieuwe schietpartij iemand om het leven. De politie heeft nog niemand aangehouden. De eerdere schietpartijen hadden volgens de politie te maken met afrekeningen in het drugsmilieu. Of er verband is met de schietincident van gisteravond is niet bekend. In de Eredivisie heeft Groningen in Tilburg gewonnen van Willem II. Het werd 3-1. Groningen stijgt daardoor zeven plekken in de Eredivisie naar de achtste plaats. Feyenoord wist niet te winnen bij NAC. Beide ploegen wisten niet te scoren. Duel eindigde in een 0-0 stand. PSV kon ook niet winnen van FC Utrecht. Het werd een 2-2 gelijkspel en PSV is daardoor weer koploper in de Eredivisie. Het weer, temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden kan dat zorgen voor gladheid, omdat daar vannacht wat sneeuw is gevallen. Vandaag komt de temperatuur maar net iets boven nul. Door een sterke oostenwind voelt het wat kouder aan. Wel blijft het droog en is er vanmiddag zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 I drive on the streets cause she's my companion. I walk through the hills cause she knows who I'm. will never pass then tomorrow we'll find Just for you